Het verhaal van de heilige driehoek De grenzen tussen verhalen en geschiedenis zijn soms moeilijk te leggen. En vaak zijn de historische feiten al een spannend verhaal dat leest als een adembenemende roman. En ook hier in ons eigen Nederland. Kijkt u maar eens om zich heen naar dit bijzondere stukje land in Oosterhout. Met de welluidende naam de heilige driehoek. Heilig is hij zeker. Dit gebied was voorbestemd om het toevluchtsoor te worden voor maar liefst drie kloosterorden: de Norbertinessen, de Benedictinessen en de Benedictijnen. Nee, deze baroniepoort behoeft geen legende of zagen ontsproten aan de verbeeldingskracht van verhalen, vertellers, tekenaars en troubadours. De geschiedenis volstaat. Laat ik u een blik schetsen in het klooster van de 17e eeuw: zomer, 1680. Aan de overkant van de kleine gracht staat een prachtig gebouw, een van de zeven slotjes van Oosterhout. Versterkte hoeven waren het, opgetrokken in steen en soms voorzien van een slotgracht. Aagje, een jonge vrouw gekleed in een eenvoudige Japon met de schort voorgebonden, staart aandachtig naar het gebouw. Zojuist heeft zij haar tante Seur bezocht en zoals altijd gaat ze met een mengeling van gevoelens weer naar huis. Ze heeft zoveel respect voor de oude vrouw, voor alle nonnen die hun leven slijten in dit klooster. Ze wijden hun hele leven voor hun geloof. En ondanks alle tegenslagen die zij inmiddels hebben gekend, het enige contact wat zij met de buitenwereld hebben, gaat van achter de tralies. En voor hen is het een gevoel van vrijheid en bescherming, en voor de jonge vrouw buiten is het onbegrijpelijk. Even trekt ze aan haar witte hoofdkapje, en dan loopt ze gestaag door. Zolang ze zich herinnert, is haar tante Seur en zuster Norberti Nesse, oud en vermoeid is zij, en enige jaren geleden teruggekeerd van haar verblijf in Breda. Hoe komt het dat u daar niet mocht blijven, tante Seur, had Aagje die middag nieuwsgierig gevraagd, terwijl ze in de ontvangstruimte zaten. Nou, prins Willem III kan ons niet in Breda onderhouden, zei ze, en even staart de oude vrouw vanuit haar houten stoel vermoeid naar haar handen. Dan kijkt ze weer op en lacht haar door de tralies vriendelijk toe. Je moest dus weten hoe vaak wij al over en weer verhuisd zijn. Van Breda naar hier. Wij, Norbertinesse van Sint-Catharina-daal, hadden ons klooster oorspronkelijk in Vroenhout, nabij Rozendaal. Maar de aardervloed in 1288 bedreigde dit klooster en maakte het uiteindelijk onbewoonbaar, zodat de zusters in 1295 naar Breda trokken. Klooster van Vroenhout bleef zeker nog 56 jaar onder water staan. In 1461 vaardigde Paus Pius II een bul uit waarin een aantal hervormingen werden beschreven, zoals het feit dat de zusters geen eigen bezittingen mochten hebben. Deze vielen toe aan de priorin. Maar er kwamen ook meer vaste dagen en de zusters mochten niet buiten het klooster komen. Bezoek mochten zij alleen van achter de tralies spreken. Ja, vreselijk, fluistert Aagje, en ondanks dat ze alleen zijn, kijkt ze schielijk om zich heen, om te zien of niemand dit gehoord heeft. Tante zeur lacht zachtjes. Kijk, voor buitenstaanders lijkt het een gevangenis, maar voor ons geeft het een gevoel van veiligheid. Oh, neemt u mij niet kwalijk, verontschuldigt is Aagje zich. U was aan het vertellen. Sint Katharina Dal kende in Breda veel tegenslag, heb ik me laten vertellen. Zo overleden de proost, de priorin en zes zusters aan de pest in 1479 en ging het hele klooster in vlammen op tijdens de stadsbrand van 1534. Maar ook na de herbouw van het klooster kende het geen echte rust. Tijdens de beeldenstorm werden ook vernielingen aangebracht aan het klooster, maar de zusters hadden hun kostbare bezittingen elders in veiligheid gebracht. Nou, toen brak de tachtigjarige oorlog uit, en dan kregen wij weer bescherming van de Spanjaarden, en dan weer van de Staten-Generaal. Die laatste stonden echter niet toe dat de nobertinessen nieuwe novissen aannamen, want wij waren katholiek, en zij waren protestant. Zonder nieuwe novissen zou het klooster ten onder gaan, totdat er nog maar twee zusters overbleven, en juist op tijd heroverden de Spanjaarden Breda en zij stond er wel toe dat er nieuwe novissen kwamen. Het was in deze tijd dat ik toetrad tot deze orde. De katholieke Spanjaarden werden teruggedreven door de protestantse staatse troepen. Frederik Hendrik bevrijde Breda, nam sint dal onder zijn bescherming, maar legde ons katholieke zusters vele beperkingen op. De situatie werd onhoudbaar en we verbleven tot 1647 nog in Breda. Proostkruid keek al uit naar een betere locatie, Antwerpen bijvoorbeeld, en uiteindelijk kocht hij een zekere omwaterde huizingen, genoemd de Blauwe Kamer, met bijbehorende gronden. De oude zuster wijst om zich heen, en dat is dit klooster, een van de zeven slotjes in Oosterhout. Men zegt, dat hier de Johanniters woonden, bestrijdende monniken, net als de tempeliers. Toch vonden wij hier niet de rust waarop ze gehoopt hadden. Ach, je hebt het zelf gezien hoe in het rampjaar 1672 de Fransen binnenvielen, juist toen de Verenigde Nederlanden het op zee aan de stok hadden met de Engelsen en de Duitsers ook al oprukten. De Fransen plunderden en roofden. Wij zochten een veilig onderkomen in Breda, maar we mochten daar niet blijven en noodgedwongen keerden wij terug naar dit klooster. Het was zwaar beschadigd door alle plunderingen. Maar de proost begon met het innen van achterstallige huren, pachten en accijnzen, zodat men het klooster weer op kon knappen en voort kon gaan. En zo is het gegaan, mijn lieve kind. Aagje kon het zich amper voorstellen, een leven als kloosterlinge, altijd maar binnen de muren van het klooster en dan toch zoveel meegemaakt. Ze vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit klooster? Ja, en het ging nog lang verder. Sint-Catharina-dal bestaat nog altijd en nog altijd bewonen de Norbertinessen het slotje de Blauwe Kamer in de Heilige Driehoek.